een Klomp met het NOS-journaal. De landelijke recherche heeft gisteren... een neef van Ridwan Taghi gearresteerd. Dat melden verschillende media. Het gaat om de 29-jarige... Anwar uit Utrecht. Hij werd al verdacht van het leiden van een... criminele organisatie van autodieven. En ook zou die auto's hebben geleverd... die zijn gebruikt voor de moord op Dirk Wiersum... advocaat van kroongetuige Nabil B. En hij wordt nu ook verdacht van drugshandel. Op grond daarvan is de neef van Taghi... nu gearresteerd. Gisteren werd...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 Het weer vanuit het zuiden het trekt de regen naar het noorden. Het is 13 graden langs de kust in Zeeland tot 19 graden in het noordoosten. Morgenochtend het is het eerst op de meeste plekken droog, maar in de loop van de middag gaat het regenen. Het wordt dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 het is het pseudoniem van Simon David, zo is hij geboren als Simon David, geboren in Rotterdam op 19 december 1883 en Overleden in Amsterdam op 1 juli 1939. Was een Nederlandse acteur, cabaretier, zanger en revue-artiest. En hij staat bekend als een van de grootste namen van de Nederlandse kleinkunst. En in, uh, op 31 augustus 1937 kreeg hij de onderscheiding, namelijk de ridder in de orde van Oranje Nassau. En u hoort hem nu nog een keertje Louis Davids, maar nu met een opname 1931, twee jaar later. Dan de opname die als opening altijd op hoort, weet je nog wel oudje. Nu hoort u Louis Davids met de schrijver.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 En er is gisteren zo charmant als het Scheveninkse strand, daar plukt de bloem van Nederland. Aan onze Scheveninkse zee, schijnt zelfs de zon mondijn vlazé. Zo'n chique zee, die bruist ook niet, maar Lesbelt geaffecteerd een lied. Ja, menig heggenaar beweert, dat Mengelberg haar dirigeert vanaf het Scheveningse strand met een stokkie in zijn hand. En er is geen zee, zo die en het als de Scheveningse zee, daar baat leeft de hooghoolie. En er is geen strand, zo charmant, als het Scheveningse strand, daar pleurt de bloem van Nederland in Gesang. Des zondags kruist de zee trafijn, wij en zij voor de elite deel,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 Geen zee zo en gay, als de Scheveningse zee, daar baat alleen de hoofd En er is geen strand zo charmant als het Scheveningse strand, daar vleugt de vloed van Nederland, het fles. Ik kreeg alles wat ik wou hebben, maar één ding, dat heb ik geleerd. Ik zou alles weg willen geven, voor knikkers of een zakkie snoep. En in de draaimonde zweven, of hinkelen thuis op de stoep. Geef me weer die tijd net als vroeger, en een schoolreisje fijn met het laag Zeg net als vroeger, laat me komen. Steeds niet gevonden, al ga ik ook heel vaak op reis. Want als ik dan s'avonds ga slapen en kijk naar mijn dure behaup, dan denk ik terug aan. De zon zie in april, dan wil ik aan de lente ruiken. Wegen in de mei tussen de bloemen.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 wat ik wil en daarvoor een opname 1973. Dat was een baard met net ...als vroeger... ...CFM Zandvoort, lokaal onderwerp vanuit de badplaats Zandvoort. Het is tijd voor een artiest die ook regelmatig voorbij komt in dit programma. Het is uh, Willem, roepnaam Wim Zorneveld... ...geboren in Utrecht op 28 juli 1917... ...en overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Was natuurlijk Nederlands cabaretier, zanger en acteur... ...en hij wordt als een van de grote drie van de Nederlandse cabaret... Van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. En die, de, die plek deelt hij samen met Toon Hermans... ...en natuurlijk Wim, uh, Wim Kam... ...en een beroemde creatie... Van Zonneveld is Willem Parel, zoon en kleinzoon van een orgeldraaier. En tevens de voorzitter van het NPG, het Nederlandse Parelgenootschap. In het begin schreef Zonneveld zelf nog een tekst zijn, de teksten voor zijn personages. Maar nog snel werd het overgenomen door Ellie Asser. En met Willem Parel beleefde hij grote successen in het FARA-radioprogramma Showboat. En dat was rond de jaren 50. De Parel sprak meestal over het orgeldraaien het algemeen en de seksuele problemen van de orgeldraaier in het bijzonder en na een paar jaar kreeg Zonneveld het. Creatie, maar hij wist uh, dat Willem Parel natuurlijk erg populair was. En van het zingen van chansons kon Zonneveld niet leven. In 1955 kreeg Willem Parel zijn eigen film onder de titel Het wonderlijke leven van Willem Parel. En in die film rekende de persoon Zonneveld voor goed af met het fictiepersonage Willem Parel. En na de film heeft Zonneveld zijn personage dan nooit meer tevoorschijn gehaald. U hoort nu Wim Zonneveld, want ik heb zo vaak aan Amsterdam gedacht.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 Roma maar het regent zo, kom geef u mij een arm Het mag niet van mijn moe meneer, maar het is wel lekker warm Samen met u onder een paraplu, jullie, Samen met u onder een paraplu Ze liepen door de kassen heen Spantend en spannend. je kon geen hand voor ogen zien het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 Ze liepen langs de waterkant, ze liepen langs de gracht. Ze wandelden ze hand in hand door de regen in de nacht. Hij zei: Juffrouw, pas op die plas, de weg is hier zo smal. En plonk ze lagen in de gracht met paraplu en al. Ze werden uit de gracht, de je juffrouw zei: Een eindje vergezellen. Nou, ik ben daar eigenlijk tegen, meneer. Dat zou ik u maar dadelijk oh, oh, oh. Ik ga van paraplu. Dat is een goed idee, want daar komt mijn familie aan. Die gaat Zekere dag Liep ik hier in de stad Met een blijde lach Zag ik haar op mijn pad Ik vond haar zo apart Zij stelt op slag mijn hart Ik ben zo stapeldol op haar Uwa. Wij zijn een echt harmonisch spa Bij een trot. Sla ik mijn arm om haar mooie slanke hals. Het zal mij nooit vervelen, mijn lieveling te streelen. Ik ben zo dol op haar, ik ben zo dol op mijn gitaar. Kom ik s'avonds thuis, dan druk ik haar aan mijn hart. In huis, al zijn de wolken zwart, wij kennen geen verdriet, maar wel een vrolijk lied. Ik ben zo staaf, dol wij zijn een echt harmonisch paard. Bij een hokstrot, tang op een band, sla ik mijn arm om haar mooie slanke hals, het zal mij nog. Mij. en ik ben goed voor haar, daarom blijven wij, voor altijd bij elkaar, ik zing voor haar alleen. ...zo stapel dol op haar. En daarvoor een stukje uit Ja, zuster, Nee, zuster... ...met, met u onder een paraplu. Ja, toepassend geplaten voor, uh, voor Nederland... ...en <laughs> zeker voor de dagen van... Het is uh, zonnig, maar ook natuurlijk weer uh, regen, regen en nog eens regen. Ja, dat is een beetje Nederland, hè. Tvm Zandvoort, de volgende dame kon ik eigenlijk heel weinig over vinden. Het is Jeswalda, uh, barones van Ittersum. En ze hebben een singleplaatje uitgebracht met op de B-kant onder de schemerlamp... en de A-kant die vond ik heel erg leuk bij de kapper. Producer is uh, Harry de Groot, arranger uh, is uh, Jaap Hofland... en u hoort er nu Jeswalda, barones van Ittersum met bij de kapper ons tienden op een ree, Men wast ons en men droogt ons en men kremt ons zee en zee. We staren in de spiegel naar ons ingezeepte preuk. En nemen met ons ogen dicht een schuimend wat een deuk. De kapsertjes in hemelsblauw zijn ijvig aan de gang. Ze draaien, krullen grof en fijn voor kapsels kort en lang. Hun roze spitse vingertjes en nagels fel gelakt. Die woelen door de lokken, een de kleurstof heeft gepakt. en kammen. Ze toch weer een razend vlug. Ze spuiten en ze olieën de kapsel stijf en stug. Een geur van zoete bloemen en zeep vermengt zich met odeur. Uit potjes en uit flesjes van een vierike kleur. En naast de spiegel spreekt je man de vrouwtje overklam. Dat mooier is dan alle dingen die vrouwen hier te samen Haar kleding gaf in vroege tijd de klanten vast een los. Want die bestaat naast een collier slechts uit een rozenbos. Zo. De petit die met al die vrouwtjes op een rij. De meesten kijken opgeruimd, verwachtingsvol en blij. Ze babbelen, ze lachen, zacht te voelen zich tevree Eén heeft zich in de kap verstopt, die doet niet langer mee. Maar Amuseert zich nu met chic met Él of elegans. ver tussen modesnufjes en een vorstelijke romance. Voor alle dames staat een blad met kopjes koffie klaar, met room en suiker voor de een, de ander krijgt een noir. opzij de kapper zelf drie aan En ieder vrouwtje voelt op in zijn hartje sneller slaan Een haar of een op, een kapper of een shake. De man met zijn geoefend oog is koning in zijn rijk Om vijf uur de kassa wel, dan is het sluitingstijd Wit weg en glimlacht elke vrouw, wie voelt zich niet verpleid? Het spiegelbeertje knikt de schat en fluisterde heel zacht Voor iedere mooie jonge vrouw komt wat zij nu verwacht uh, de Rijnse zaligheid, een wekelijks Om dure cliëntelen van zo'n kapsalon te zijn Want schoonheid door de eeuwen heen, de springplank van het geluk Wordt hier tot hoogtepunt gebracht, fantastisch meesterstuk De kapper in zijn witte jassen, elegant of stoer Fungeert voor de mondaine vrouw als postillon d'amour Hij maakt de vrouw tot zon in huis tot pralend, levend lied. het pralend levenslied Bedenkt dit echtgenoot als hij u straks de noot erbiedt Te mooi om werkelijk waarheid te zijn, ja heuzen te om nooit te vergeten het was een zomer nachtfeest, bij een vals meer.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Wij zijn de twee veteranen, we spelen altijd in het jaarlijkse duel. Wij zijn de twee veteranen, wij komen samen met het hele oude stel. We gaan hem lekker weer in straat Weer echt gezellig koeltjes cool, maken Spelen een partijtje voetbal, eerst de klas Eerst de man en dan de bal En daarna een boffe knal. En dan ligt er een van pampers in een gras het feintje wat hiernaast bestaat, dat is een mooie drijf. Want als die knaap het veld opgaat, komt hij net van een vijf. Dat moet jij nodig zeggen. Jij bent zelf nog al een heer. Want als jij nog eens zuchter bent, dan is het de eerste keer. Wij zijn de twee veteranen. We spelen altijd in het jaarlijkse duel. Wij zijn de twee. Veteranen, wij komen samen met het hele oude stel. We gaan hem lekker weer eens raken, weer echt gezellig koeltjes maken. We spelen een partijtje voetbal, eerste klas. Eerst de man en dan de bal, en daarna een dof En dan ligt er even We in het gras. Zeg weet je nog die grote strijd van 30 jaar geleden. En dat je net voordat je schoot in een substantie gleed. Ik reed een voorzet mooi van rechts en nam hem op de schoen. Toen bleek ik lang uit in het gras, mijn hele broek was groen. Wij zijn de twee veteranen, we spelen altijd in het jaarlijkse duel. Wij zijn de twee. Veteranen, wij komen samen met het hele oude stel We gaan het lekker weer eens raken We echt gezellig kooltjes maken We spelen een partijtje voetbal eerste klas Eerst de man en dan de bal en daarna een boffertal En dan ligt er een verband dus in de gras Eén van de twee veteranen Ja, alweer een nummer uh, van uh, Jackie van Dam. Alleen nu samen met Jaap Valkov met de twee veteranen.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 Ze leiden aan de Primula straat in uh, Ja, Zuster, Nee, Zuster. Daar hebben we het over met bekende gebleven liedjes. Als niet met de deuren slaan, Ja, Zuster, Nee, Zuster, Mijn Opa. Wil je Stekkie van de Fuxia? En Hetty Blok en Leen Jongewaard waren de acteurs met de beste zangkwaliteiten En ze namen dan ook veel liedjes uh, met veel liedjes solo solopartijen voor hun rekening. En tot 1968 trad Hetty Blok op uh, met het solo programma Zizo. Dat een keuze bevatte uit de liedjes van Annie M.G. Smit. En hier hoort u haar samen met uh, Leen Jongewaard. Hier zijn Hetti Blok en Leen Jongewaard met Duivies Duivies, opname 1967. Douw niet zo duivies, Dring niet zo duivies, iedereen komt aan de beurt. Niet in mijn oren het zijn zulke dommerikken, oh wat ben jij mooi gekleurd. Duiv 17 duivies boven. De vrouw geschapen De een is zwak en de andere is sterk De lieve heier heeft mijn en vrouw geschapen Dus als je het even kan, ja dan Als je het even kan, ja dan doet de vrouwen van het zware werk Als je het even kan Als je het even kan Als je het even kan zij het zware werk De sterke drank moest eigenlijk verdwijnen in elke straat of steig De sterke drank Moest een verdwijnen. Dus als je het even kan Je dan, als je het even kan Je het dan, ze zullen Wel die flesje leeg Als je het even kan Als je het even kan Als je het even kan Dan zou ik alles leeg Je hebt als man Zo weinig vreugde als je het even kan, dan doe je daar wat aan. Het vrouwelijk schoon, dat ik direct aan trouwen. Het vrouwelijk schoon wil boter bij de vis. Het vrouwelijk schoon, dat ik direct aan trouwen. Dus, als je het even kan, je ja dan, als je het even kan, je ja dan. Doe je zo dat het vrij is. Heeft iets over ander Dat is en blijft een ongeschreven wit En ieder heeft iets over een ander Dus als je dit even kan, je dan Als je dit even kan, je dan Laat je rik ze allemaal uit bed Als je dit even kan Als je dit even kan Als je dit even kan Het volgende probleem. toekomt Ze koken zoek voor maar als je het even kan, dan doe je daar wat aan. Je mag je vrouw niet bedriegen met een ander. Door al die kinderen is het toch al overwerkt. Je mag je vrouw niet bedriegen met een ander. Dus als je het even kan, je dan, als je het even kan, je dan, doe je zo dat ze er niks van meer. Als je het even kan. de eerste eitje legt, als de natuur ontwaart. Als je vrouw zacht blozend ouwe loeren zegt, worden er plannetjes gemaakt. Papa juicht, haal een halve stuiver, zuring zoudt toe, En torner is het lintje van mijn oude strooiehoed. Mama zegt, leg wat steentjes op het randje honingblom. Want anders stek je gas, aan aanstond skroomt. We gaan naar buiten, waar de vogeltjes fluiten, waar het zonnetje zo heerlijk schijnt. Waar de koetjes zoetjes bloeien, de prinsessenbondjes groeien, waar al je misère verdwijnt. Wie haalt de kinderwagen voor de dag waar hij zijn pink bij Keesje protesteert dat hij niet rijden mag, Waar raakt nu lichtelijk ontstemd. Na twee uur lopen lispelt, maar wat heb ik aan het groen? Ik zet geen fout meer verder, hoor. het bloed staat in mijn schoen. Papa verklaart indien zij persisteert bij dit geval. Hij haat per se de schedelklieven zal.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 De vlijt zich op het gras tapijt, jubelend van plezier. Kees roept, ik ga melken fijn bij het ontbijt, en attaqueert een stier. Papa plaatst heel bedacht samen zoek op Keesjes kaak, en moeder fluistert, zakkeroller, lekker en die is raar. Intussen slikt klein Miesje een hardeien en wordt groen. Papa zegt, ze overlijdt niks aan te doen. We gaan naar buiten, waar de vogeltjes fluiten, waar het zonnetje zo heerlijk schijnt. Waar de koetjes zoetjes roeien, de prinsessenbondjes groeien, waar al je misère verdwijnt. Daalt de zon stil naakt de avond stond, het landschap is nu bloedrood. Hij haalt twee losse kiesjes uit zijn mond, Mies was er jurkje in de sloot. Papa stelt zich ten slotte aan het hoofd der karavaan. En suffig trekt de steefjes, ploeg weer op de hoofdstad aan. In broeiend dat hoofdje dromen zij van het lentefeest. Dat het zo echt gezellig is geweest. Be Ga naar buiten, waar de vogeltjes fluiten, waar het zonnetje. Is. Zonneveld met naar buiten, want ja, langzaam begint de tijd dat we weer naar buiten kunnen. Behalve tussen de regenbuien door natuurlijk, uh, begint het zonnetje langzaam weer te schijnen. En uh, volgende week uh, en dan is het de tijd voor de maand mei. En dan uh, liggen alle vogeltjes ei En dan zien we ook de zon waarschijnlijk hopelijk weer wat vaker. Steve M. Zandvoort. De volgende formatie is het orkest zonder naam. Dat het een radioorkest van de Karel Kort voor en in de vroege jaren 50. En uh, we draaien regelmatig plaatjes van hun. Noordat andere hand is in 1950 het nummer Het Ding. Een Nederlandse versie van de Amerikaanse The Thing voor Charles Green. En in 1951, niet veel mensen weten dat maar. Naar de speeltuin gezongen door de zevenjarige lentje Leentje van Capelle. En het kinderkore Karakieten was ook van hun. High Noon hebben ze gezongen, of High Noon hebben ze gemaakt. 1952. Dat is Noose uh, Do Not Forsake Me, Oh My Darling. Alleen dan in de Nederlandse versie gezongen door Joop de Knecht. Als in Holland de sneeuwblokjes bloeien, wie zal dat betalen? Muziek, muziek, muziek, lentekind. Ze had een wipneus uh, en een kersenmond. Ook regelmatig gedraaid in dit programma. En u hoort u het orkest zonder naam met Zeven Dagen Lang. Zeven dagen.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 De duivel niet bang Geen boswachter kregen te grazen Die stroken van het Limburgse land Stoken hier, stoken daar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 Stopen daar is nu naar de maan. Stopen hier, stopen daar is voor goed gedaan. En dat waren de twee Jantjes, met de stroper en daarvoor de chico's met toeter van papier. En tot zover ook deze aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als het gemist heeft, iedere zaterdag tussen 12, nee wat zeg ik tussen 1 en 2, wordt dit programma herhaald, iedere zaterdag tussen 1 en 2, hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. Ik bedank nog eventjes Core Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie, oud-Hollandstalige muziek. En zo meteen is het tijd voor ZFM Jazz. En om nu al een beetje op te warmen, dacht ik van ik zoek eventjes een paar Nederlandse daar, Kerst, jazzplaatjes jazz plaatjes uit. CFM Jazz zometeen. En nu hoort u de BRS Jazz Band met Moeder mag ik op de Gulden. En misschien nog zometeen Edwin Rutte. wel beter bekend als Ome Willem vroeger met trusje is weer terug. En ik wens u zometeen veel plezier met de CFM Jazz. En misschien tot volgende week en anders tot een andere keer. Nog een hele fijne zondag. Tot ziens. Moeder Magik op de Gulden. Ja,